Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De opgepakte nevenadvocaat van Taghi werd sinds de zomer in de gaten gehouden. De politie ontdekte in maart dat Ridwan Taghi nog steeds in drugs handelde vanuit de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. En na een paar maanden onderzoek bleek dat het contact dat hij met de buitenwereld had verliep via een boodschapper. Via zijn nevenadvocaat die dus vandaag is opgepakt, zegt verslaggever Joris van Poppel. En die twee, die probeerden onderling hun communicatie hun gesprek ook heel geheim te houden. Hier binnen in de EBI spraken ze elkaar met een glaswand ertussen en dan deden ze bijvoorbeeld net alsof ze een krant aan het lezen waren en het over die krant hadden. En tegelijkertijd hielden ze dan briefjes met opdrachten tegen het glas in de hoop dat dat geheim zou blijven. Maar afgelopen zomer ontstond toch de verdenking dat de neef zijn positie als advocaat misbruikte en werden gesprekken afgeluisterd. En vandaag is de 38-jarige advocaat opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn heeft niets opgeleverd. Agenten en vrijwilligers zochten deze week voor de laatste keer naar haar in een recreatiegebied in Noord-Holland. Sumanta verdween bijna vier jaar geleden. De politie gaat ervan uit dat ze niet meer leeft. Haar ex-vriend is hoofdverdachte. Hij zit sinds november vast. Kickbokser Rico Verhoeven krijgt toch zijn titelgevecht. Hij neemt het op 23 oktober op tegen de Belgische Jamal Ben Sadiq. De wereldkampioen zou het eerst opnemen tegen Alistair Overeem, maar die raakte geblesseerd. De kickboxers vechten om de wereldtitel in de Gelderdoom in Arnhem. En het Nederlands elftal speelt op dit moment weer een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Commentator Jeroen Elshoff is in Riga en zag dat een deel van de Letse hoofdstad oranje kleurt. Je zag het gisteravond al een beetje en ook vandaag in de stad wel veel, veel plukjes Nederlands elftal-supporters op alle manieren. Hè. Mensen ja, toch weer getooid in oranje pakken en uh, opblaasklompen heb ik gezien op fietsen rond in Riga. Het is hier de hele dag mooi weer. Jong Oranje komt vanavond ook in actie tegen Jong Zwitserland. En dan nog het weer vanavond op veel plekken mistig. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen ook mist in de ochtend, in de middag zonnig en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn tussen Pummerend Noord en Afrit Avenhoorn. 6 kilometer met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht doordat er een auto in brand stond daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. in Zandvoort. Is zin in ZFM. GFM. Dat nu, zie het! they run out bail. You see that? I'll see no point with it. They run out bail. You see that? I'll see no point with it. me <laughs>